Totgenoten. De stier is los. En niet zomaar een stier. Het is een stier met zeemhorens. En stroom die stinkt naar u laat gassen. Leuster. Vandaag gaat het gebeuren. Vandaag valt de beslissing. En worden die ja, dan is het uit met ons lieve leentje. Onze sappige groene weide zal worden volgestort met beton. Om huizen op te bouwen. Flats, een winkelcentrum, een station, een school. Beton, beton en nog eens beton. Van hier tot aan de horizon. Geen grasvliet meer te zien. Willen wij beton vreden. Nee, wij vreden geen beton. Nog geen dertig meter hier vandaan komt dat nieuwe treinstation. Stel je voor, de rails lopen dwars door onze woedebakken. En om de hoek, bij het kippenhok, kunnen we een kaartje kopen voor de trein naar Amsterdam. Willen wij met de trein naar Amsterdam? Nee, wij gaan niet met de trein naar Amsterdam. Oh nee. Ja, wij zijn kwaad. En terecht, woedend zijn we. Op de grens van ons land, vrouwen. Daar waar Clara haar zeven kalveren heeft geworden. Daar razen straks de auto's de parkeergarage in. Een parkeergarage onder een gebouw van veertien verdieping. Kunnen we de lift nemen naar het dak om nog een stukje van de blauwe lucht te zien? Wil wij met de lift naar het dak van een gebouw? Nee, wij gaan niet met de lift naar het dak van een gebouw. Wij horen op de grond. Met onze poten in de zwarte aarde. Tussen het gras in de stront. Wij willen bloeten en grazen. Kouder. Herkauwen. Staren en paren met onze kop in de wind. Wat hebben wij te zoeken in de nieuwbouwwijk? Niets. Wilden we naar school misschien? Wilden wij leren? Nee, er valt ons helemaal niks te leren, vrouwen. Wij zijn verschrikkelijk dom. Zo achterlijk als een koe ben wij. En zo hoort dat. Vandaag, lievelingen krachtpatsers van mij. Valt de beslissing. In de raadsvergadering van Meerstad. Daar zitten kunnen van geleerde, onbetrouwbare tweevoeters. Onder de leiding van de bargemeester. Uh, de, de boer van de ik me zeggen. Hè? En die raadsvergadering beslist. Over andermans zaken. Onze zaken. En ze willen vandaag maar één ding. Ze willen die nieuwe wijk van Meerstad erdoor drukken. Ten koste van Buurdorp. Ten koste van Oosland! Nou fijn. Jullie kunnen vandaag twee dingen doen. Of. Jullie gaan het weiland in. Lekker grazen. Genieten van de laatste groene graspriken. En een beetje koekeloeren naar dat flatgebouw in de varten. naar nou, dat mag. Maar ik waarschuw. Dan duurt het niet lang meer. Of je stoot je zachte neus tegen dat vlatgebouw. Of. We gaan je verzetten. En dat doen jullie. Wat een verschrikkelijk kwaad. Woedend zijn jullie. Protesteer. En bedenk dat het niet zal helpen als je alleen maar boe gaat roepen. Ga het gevecht aan. Vallen aan die stier met horen. Ga. Ik open het. weg. Ik vertrouw op jullie. Daar is de stad. <tied> Hagelslag. Burgemeester Harry Vos wil hagelslag op zijn brood. En vanmiddag, wil je brood mee? Ja, natuurlijk. Ik blijf op mijn werk. Raadsvergadering. Wat wil je erop dan? Harry, wat wil je erop? Wat krijgen we nou? Ah, wat? Nee. Een stier, een stier in de hal! Wat mag dat, Help, Harry, alsjeblieft! Het is niet waar! Niet zo in hemelsnaam? Oh, niet zo dichtbij! Rustig blijven, hangen, Harry, doe iets! Wat kan ik doen? Blijf niet op die trap staan! Maar wat, wat dan? Kom naar beneden! Dat gaat niet, dat zie je toch zelf ook wel! Moet ik soms over die koe heen springen of zo? Het is een stier! Kijk er eens op Hanneke Waaronder? Onze buik Waarom dan? Heeft hij uiers? Zijn dat uiers? Het is verschrikkelijk dus groot hieronder Hij is ziek Het is een koe Hanneke En hij moet gemolken worden denk ik Kom dan naar beneden man Liever dat gaat niet Klim dan over het balkon en kom hier Ik eh Hanneke ik, ik ga het proberen Zoet mij. Zoet mij, weesje. Braaf. Nee. Niet zo dichtbij. Mijn hemel. Wat is er? Wat is er? Op mijn balkon, op mijn balkon staat ook al zo. Harry! Wat nou weer? We achter. hier. Oh nee. Mijn hemel. Wat zal ik. Mannetje, oh, doe jij nog wat? Waar ben jij dat Jij ja. is voorzichtig naar buiten te duwen. Ja, ik, ik, ik zal. Kom op, oh, nee. oh, kind. Hij is zo warm. Sowieso. het beest. Terug naar je baas. Nee hoor, het gaat niet. Doe jij dat niet, sorry? Wacht, ik kom al even bij. Nee, dat gaat ook over niet. Ik zit hier compleet klem. Hoe moet het nou? Je kan toch met je voet proberen dat beest weg te doen hoor. Dan draait hij zich misschien om. Oh hemel! Hij oh, is in Koeien altijd zo groot. We doen het samen. Als jij dat tegen zijn zijkant duurt, dan probeer ik het erbij op kop. Kijk. Ja. Du Duw het. op, meisje. Het gaat niet. Hij gaat helemaal raar trillen als ik hem aanraak. Je durft gewoon niet. Doe jij dan wat? Wacht. Ik kan er net langs. Nee, niet doen. Nood achter een koe. Ik weet het niet meer, hoor. Oh nee. De raadvergadering. Wat nou, de raadsvergadering. Ik moet om negen uur voorzitten. Stap maar even door de tuttebel. Zeg, hou je een beetje in? Ik heb het niet tegen jou. Ik zie nog net het verschil tussen jou en die koe, zeg. Oh, je praat tegen het vee. Jij denkt dat iedereen naar de burgemeester luistert. Beste koeien. Ja, jij ook daarboven. Burgemeester Vos moet zometeen naar de raadsvergadering. Er moeten belangrijke besluiten genomen worden vandaag. Laat we er even door. Hè? Is het er een in de Ja. Even kijken. Een verrassing. Laat de computer maar even alleen. Is het je nieuwe vriendje? Wacht, ik sluit even af. Oh nee. Morgen. Wat doet dat beestje? Het is Klara. Een koe van mijn vader. Kijk, die pik zwarte kop. Een en net boven de ogen, zie koe. je wel? Daar heeft ze een witte vlek. Ik wist niet dat er koekoel lezen. Ik wist, ik wist niet. Het. Je neemt er nou een koe mee naar zijn koe mee? Lachelijk zeg. Dacht je dat, is, dat is. ik? Ja. Ze is gewoon zelf gekomen. Kom even mee. Wat een schitterend beest. Ik heb er nog nooit een van zo dichtbij gezien. Ja, mooi hè. Ik heb ze vroeger nog met de hand gemolken. Heerlijk is dat. Als je die slag eenmaal te pakken hebt. Dan heb je wel echt contact met ze. Zeg, ik, ik, ik wist niet dat ze zo groot waren. Hij is zo dik. Dat zie je helemaal niet als je ze in de verte ziet. Zij is dik. Koeien zijn vrouwen. En Clara is erg dik hoor. Volgens mij... Hé hey, Clara, ben je weer erachter? Ja nou, hoor, die heeft weer een kalf bij zich. En ze heeft er al zeven gehoord. Allemaal kuiskalveren. Kuiskalveren? Ja, we hebben ook een echte stadse, hè? Vrouwtjeskoveren zijn dat. Ja, weet ik veel. Is ze dan niet onderhand bejaard? Tja, dat bepaalt mijn vader. Nou, ze zal nu al een jaar of negen zijn. Ja, ik denk niet dat mijn vader haar nog erg lang zal Hoe ah, Hoewel, hij zal wel erg recht van haar. Zeg, wat wil je met je koe gaan doen eigenlijk? Ik wil helemaal niks. Zij wil wat. Ze is hier niet zomaar gekomen. Je wilt toch niet zeggen dat ze hier een boek te lenen? je weten precies wat ze ja. willen. Kijk, ze zoekt. Ja, loop maar, Clara. Wij als ze weg maar. Ja, zeg, is ze niet gewoon uh, verdwaald dan? Nee, Owen. Als ze verdwaald was, dan was ze in paniek. En kijk maar, ze is toch lekker op de gemak? Dat zie je aan haar houding. Ja, gewoon aan hoe ze loopt. Maar ze zoekt. Zie je wel? Doe maar, Clara. Wat wil je dan? Hé, hey, zo gaat ze de leeszaal nog in. Ik bedoel, ja, dat is niet zo erg... Maar uh, als ze moet poepen? Ze gaat helemaal niet naar de boeken. Kijk maar. Je kunt haar gerust vertrouwen. Ze weet wat ze wil. Als ze iets in de kop hebt, dan laat ze het niet in de kant. Zeg mijn vader altijd. Oh, het is toch niet te geloven. Loop ik hier een beetje achter een koe aan te shoppen? Ja hoor, Ga Gaan de andere kant maar weer uit. Ze is er. Ze zijn toch echt goed Mag ik doen hoor? Kijk dan, ze zet geen poot meer. Ja, dat zie ik ook wel. Ze wil met de lift. Nee, morgen. Wat is er? Je drukt op de knop. Nou hè, ze wil naar boven. Ze geeft het duidelijk. Ja, hè? maar kijk dan naar dat boertje. Zeven personen hoor, of 525 kilo. Hé, dat beestzak met lift en al de kaal erin. Zouden ze meer dan 525? Klaar meisje. Wat weeg je eigenlijk? Je bent wel ontzettend dik. Dan kun je kunnen misschien beter niet met de lift gaan. Nee! Wacht, klaar meisje. Voorzichtig hoor. Ze gaat! Ik hou mijn hart vast. Wat weegt, hoe koel. Als ze maar niet vast komt, zit het, het of erger. Ik neem de trap. Ik moet haar achterna. Doe jij even balie? Hé, hey, maar ga! Wat is er? Er is wat aan de hand. Oh. Daar, buiten. Er komen allemaal mensen deze kant op. Ik ben zonder. Een koelgedak. Kom kijken, kom kijken. een koelgedak. Is er een uh, boer in de zaal? Oh, oh, oh, ja. Doe iets, straks laten ze er over de dak ontdonderen. Wil de brandweer. Kijk, kijk, nou. ja, ja, ja, Doe dan wat. De brandweer je wel vergeten, die is allemaal zaal uitgerukt. Het is een chaos in de stad. Ja. Overal koeien. Ze hebben net zeven koeien van de tradeels geplukt. Nee. En nu blokkeren vijf anderen de ingang van het je stadhuis. Doen. Nee. Ik kan mijn auto weer niet meer Ja, je gelooft je ogen niet. Die beesten rijden rond in winkelwagentjes. Ze leggen in het water van de stadsfontein. Er zit reclame in de deuropening van de stadsbussen. Ga zo maar door. Het is een invasie. Op plan. Ongelooflijk. En agressief dat ze zijn. Ja, maar het zijn van die doodgoede beesten. Ja, ja. Zorg maar dat jij uit de buurt blijft. Ze dend er overal doorheen. Ik, ik ga even naar buiten. Ik wil dat wel eens zien. Gentfer, de Gentfer. Oh, oh, oh. oh mijn schoenen. Ze schijnen de hele straat om. Ongelooflijk, alsof ze het maanden hebben opgehouden. Oh, Gentfer. Nou, geef me een hand. Hij is dat er niet is. Ik kom niet meer overigens. Schip je de vrouw? Nou, geef me een hand. Mij nou, kom op, schat, trek je voor. Oh, god, hoe moet je nou eens kijken? Ik naar huis? Zo kan ik toch niet aan het werk? Wou je nog werken dan? Ja, tuurlijk. Ik denk dat je de boel beter kunt sluiten. Straks heb je al die rottroep ja. ook nog binnen. Maar die koe die moet er nog uit. Welke koe? Zitten ze nou ook al binnen? Ja, die van de dak. Die is via de biep met de licht omhoog gegaan. Ja, hij zal zich toch niet laten vallen. Zij. Wat zijn de vrouwen? Het is de wraak van het platteland. Deze is wel een onzin. Het is de wraak van het platteland. Misschien heeft hij gelijk. Er gaat een enorme woede vanuit van die beesten, vind je niet? Ze hebben overal scheiden. Ja. Het maar is de wraak van het platteland, ik zeg het u. Mijn collega zei net nog uh, wat, ze in, wat ze in de kop hebben. Dat hebben ze niet in de kont. Nee, wat ze in de kont hebben, hebben ze niet in de kont. Nou, uh, doe hier. Ik ga eens proberen om naar huis te zwemmen. Dat is de vraag van het matteland. Daar op zijn echte genoten zodanig klem gezet... dat ze ademhalingsproblemen kreeg. Waarna naar de burgemeester zijn verklaring onmiddellijk heeft ingetrokken. De schattingen over de omvang van de kudde lopen uiteen van 30.000 tot 30.000 exemplaren. Dat nu, Wij stappen ja. nu over naar de Rubenszaal van het gemeentehuis. Waar onze verslaggeefster Maartje Langezaal een gesprek zal hebben met Jan Bosboom. Wethouder Die van de Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Tevens lopen burgemeester van Meerstad. Prima, dank je Stefan. Meneer Bosboom, de actiegroep Stop de Stad heeft even na tien de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist in een uh, yeah, telefoongesprek yeah. met Radio West. Wat is uw reactie? Onaanvaardbaar. Het is absoluut onaanvaardbaar dat op deze wijze getracht wordt de besluitvorming in de raad te beïnvloeden. Volgens de inwoners van Buurdorp wordt er niet naar ze geluisterd. Onzin. Er hebben verschillende inspraken en informatieavonden plaatsgevonden waar nota bene nauwelijks gebruik van is gemaakt. Het is volstrekt uit de boze geweld te gebruiken om het standpunt van een kleine minderheid op te dringen. De bevolking van Buurdorp is niet de enige belanghebbende in deze kwestie. Die koeien die zijn tot fors geweld in staat. De koeien in de Amstwoning zullen hoe dan ook verwijderd worden. Zo nodig met geweld. En ik verzeker u dat deze actie geen enkele invloed zal hebben op de besluitvorming. Die, die nieuwe wijk. Die nieuwe wijk zal er natuurlijk... Ja, wat gebeurt er nu? Wat is dat? Wie zei dat? Je zei dat die je veilig waren. Ja, die hoedlul. En waarom gaat het raam niet open? Nou Straat, u bent live verbonden met de Rubenszaal van het gemeentehuis... ...al waar op dit moment vijf koeien zijn binnengedrongen. En ze stellen zich dreigend op rondom de wethouder. Doe iets, doe iets. De heer Bosboom probeert te ontsnappen via het raam... ...maar dit is vooralsnog niet gelukt. Meneer Bosboom, wat gaat u nu doen? Doe jij verdorie wat? Ze staat er maar een beetje te raaskallen in de microfoon. Waarschuwt de politie. Ik denk niet dat deze goeien dat zullen toestaan. Ik laat me niet intimideren. Weg. ik ik, ik, ik laat jullie slachten, zodra ik Ah, aan mijn hart die doen, die doen. Wat ja. ja, een stank! Dit is niet hard. Het Is een beetje achteruit. Ik, ik, ik, ik, ik wil wat zeggen. Ik, ik, ik, ik, ik stel de raadvergadering uit. Ik stel de raadvergadering uit met een hele week, zodat we de plannen in hele overweging kunnen nemen. Ja, luisteraars, het ziet eruit zich een lichte paniek meester te maken van de wethouder Jan Bosboom van Volkshuisvesting en de Ruimtelijke ordening. Zijn hoofd loopt rood aan en hij doet enige concessie in de vorm van uitstel van de beslissing. Maar de koeien lijken er geen genoegen mee te nemen. Ze drukken hem tegen de muur. Jan Bosbooms overhemd en broek zijn doorweek en de glimmende zwarte schoenen zijn verdwenen onder een laag uitwerpselen. Zijn verhitte boven boort boord zich mammetjes in het portret van burgemeester Vochtig achter aan de muur hangt. Meneer Bosboom, nogmaals graag een reactie van u. Uf, ik, ik, ik, ik, zal, ik zal overleg voeren met de actiegroep Stop de Stap. Ik, ik zal hun argumenten meenemen in de besluitvorming. En dat is er als mogelijk. De koeien lijken niet tevreden. Ze duwen hun koppen tegen de wethouder aan. Hij hap naar adem. Als vervangen burgemeester kan hij nu een beslissing nemen. Meneer Bosboom, nogmaals graag een reactie van u. De uitbreidingsplannen van Meerstad worden. Ingetrokken. Zij u voorlopig. Wacht, ik kom nog even naar het uur met de microfoon. Opzij, hup, bestboetjes. Wethouder Jan Bosboom van Bloodhuis in een ruimtelijke ordening. U staat nu rug tegen de uur. Wat gaat u doen? Nou, de uitbreidingsplannen van Meerstad worden ingetrokken. Buurdorp blijft Buurdorp. Houdt yeah. u die pisten weg! Het is gelukt! Zo het gedaan! In Meerstad, dit was Maartje Langezaal vanuit de Rubenszaal van het gemeentehuis. Terug naar de studio, naar Stefan. Dankjewel Maartje. U heeft het allemaal kunnen horen, de wethouder is gezwicht voor de actie Stop de Stad. Bij nieuwe ontwikkelingen... Die mijnen voor voorbij. ik wist het. Mijn runderen, zijn mijn runderen. Het is geweldig. Hoera, ja. hoera. Ja. Ja. Ja. Dat is het. Ze hebben het gedaan. Het is ja. wat aan woord kunnen. Ja. Mijn heldinnen, leven de koe. Het is fantastisch. Ja. Ja. Ik ga kijken, waar ze blijven. Ik vind het geweldig. Ja? Yeah. Ja, yeah, met verhoefdier. hier? Ah, meisje. Hey, hij heeft al gehoord? Wat? Wha oh nee, man, dat is niet waar. Oh, oh, oh, echt wat voor Klara. Als die toch wat in de kop heeft, dan heeft ze het niet in de kont, hè? Ja, ja, ja. Ja, die is op zoek geweest naar frisse lucht, dat zal. Nou, zou daar nog maar een kilootje of honderd bij op, hè? Jongen, jongen, ik had toch niet gedacht dat ze nu al... Nou, ik kan door de spanning komen, niet? Dan komt het soms wat eerder op gang. En ja, mijn tweeling... Maar goed, mijn... Ja, ja, meer mevrouw dat niet Een koel op het dak werd geschreven door Joke Versteeg. De rolverdeling was in volgorde van opkomst Boerverhoef Hans Albersberg... Burgemeestersvrouw Hanneke, Leni van der Linden. Burgemeester Harry Vos, Aad Loos. Bibliothekaresse Marga, Joyce de Doelder. Bibliothekaresse Chantal, Caroline Batenburg. Bezoekster van de bibliotheek, Merel Klink. Bezoeker van de bibliotheek, Stefan Trip, Voorbijganger, Cor Koch. Verslaggever in de studio, Stefan Trip En verslaggeefster op locatie, Anneke Stoutjesdijk. Wethouder Jan Bosboom, Henk Veerman. De techniek was in handen van Johan op het land en de regie werd verzorgd door Korkoch.